Een deel van het de Britse luchtruim blijft tot zeker twee uur vannacht dicht door een nieuwe aswolk uit IJsland. Vanochtend vroeg sloten de eerste vliegvelden in Noord-Ierland. Later gevolgd door luchthavens in Schotland en Noord-Engeland. Ierland heeft inmiddels besloten dat het vliegveld van Dublin straks om acht uur op slot gaat tot morgenochtend. De grote luchthavens van Londen blijven gewoon open. Maar er wordt nu al rekening mee gehouden dat de aswolk dinsdag korte tijd overlast kan veroorzaken. De transatlantische vluchten gaan gewoon door omdat de vliegtuigen op grote hoogte over de aswolk heen vliegen. Schiphol voorziet geen problemen. De KLM heeft vandaag wel vluchten geannuleerd naar bestemmingen als Manchester en Liverpool. De politie heeft in Heerle twee mannen aangehouden voor het schieten op voorbijgangers. Ze deden dat met een luchtdrukpistool en een luchtdrukgeweer. Vanuit een woning werden onder andere een pizza bezorger en taxichauffeur zonder vuur genomen. Eén van hen moest naar het ziekenhuis om een kogeltje uit zijn hand te laten verwijderen. Sparta is gedegradeerd uit de eredivisie. De thuiswedstrijd in de playoffs tegen Excelsior eindigde in 1-1. De eerste wedstrijd was geëindigd in 0-0, waardoor Excelsior promoveert naar de eredivisie. De wedstrijd op het kasteel leek op een verlenging uit te draaien. Kort voor tijd miste Excelsior een penalty, waarna Sparta in de extra tijd een voorsprong nam. Direct daarna scoorde Excelsior de gelijkmaker. In een andere play-off om een plaats in de eredivisie was Willem II na verlenging de sterkste. De Tilburgers wonnen met 3-0 van go Ahead Eagles en blijven in de eredivisie. FC Utrecht heeft zich via de play-offs geplaatst voor de tweede voorronde van de Europa League. Vorige week had de ploeg in Kerkrade al met 2-0 gewonnen van Rode JC en vanmiddag werd het in eigen huis 4-1. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en kan er wat lichte regen vallen. Vannacht koelt het af naar 7 graden.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 Ik ben onderweg voor mijn programma Bijzonder Zandvoort naar de brandweer. Daar ontmoet ik Edwin Kraaienoord.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 en daarna moesten we weer opeens terugkomen en toen uh, zagen we al dat de familie binnen lopen en, ja, dat was een hele verrassing natuurlijk. En uh, ja, dat we de burgemeester dit kunnen uitdragen was echt uh, een hele verrassing. Dat wisten echt nergens van. Wat voor werk doe je precies bij de brandweer van Zandvoort? Hey, uh, ik doe eigenlijk twee taken. Normaal werk is het uh, dus ik uh, doe preventie op uh, port Zandvoort en daarbij als de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 Uh, ja, eigenlijk alles wat in Zandvoort eigenlijk echt met brandveiligheid te maken heeft, uh, dat, uh, dat controleren. Zijn de mensen blij met jou of denken ze, oh mijn god, oh jee, mag nou krijgen krijgen met. Uh, de laatste tijd uh, gaat het allemaal prima, omdat ik toch al vaak nu bij het ben gekomen en alles wel goed op niveau zit. Maar uh, ja, er hoeft maar een wetsregeling te komen tot uh, iedereen wat moet veranderen en dat gaat uh, de mensen, uh, ja, zeg maar kosten, ja. Dat is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 Of dat de melden verplaatst moet worden uh, verder van de douche af. Dus dan gaan ze richting in het veldhotel. Weten ze dat we komen of niet? Nee, ik kondig mij nooit aan voor dit soort uh, meldingen. Uh, ik vind, want dan uh, gaan ze alles al zelf doen. Uh, normaal gesproken moeten ze het al goed gedaan hebben. Dus in dit soort uh, activiteiten meld ik mij me eigenlijk niet Als je iets ziet wat niet in orde is, hoe lang krijgen ze dan? Uh, het ligt aan uh, wat het uh, wat oorzaak is, is het heel erg technisch, en duurt het wat. Is het een lampje wat stuk is, dan krijgen ze minimaal noot. Oh, dat is nog ruim, vind ik hoor, voor een lampje. Ja, oké, okay, uh, ik, ik heb een druk zak, dus ik, dan krijgen die mensen toch even de tijd om even uh, ja, een weekje te verschuiven. Uh, en als het heel ernstig is, als een nooduitgang geblokkeerd, dat moet meteen worden. Oké, okay, dat is duidelijk.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 my head Het dat heet nu Westrum, West Westrum in Zandvoort. Ja, uh, vertelt u eens, wat is uw functie precies en wat houdt het in? Ik ben uh, hoofdtechnische dienst al uh, sinds uh, hele lange tijd en ik zorg voor onderhoud en uh, ook verbouwingen en uh, allerlei uh, zaken hierin. We zijn nu uh, met de landbouw, meegegaan. ben ik uh, mee gegaan. En al wat er gaat eigenlijk gebeuren voor de controle? Zijn dus nu eigenlijk op een soort balkornetje uh, van het prachtig uitzicht over Zandvoort? Nou, de gemeente Zandvoort de zorgt voor jaarlijkse controles. Daarmee wordt dus gekeken of alle voorzieningen op orde zijn. de die er overblijven worden dus na een verloop van tijd nog weer een keer gecontroleerd. En daarvoor is de brandweer op dit moment aanwezig. U heeft aan mij iets verteld. Kunt u dat herhalen? Wij gaan gewoon een bepaalde deur heen waar een lang op zit. Waarom doen we dit? Nou, het uitgangspunt is dat overal in het gebouw... Vanuit iedere positie naar het veiligheidsstraphuis En wat ik dus net even liet zien, was dus een deur waardoor dat uh, kan gebeuren. Dat mensen dus via de buitenlucht via het balkon naar het veiligheidsstraphuis kunnen. Die deur is met een akoestisch alarmje beveiligd, zodat uh, niet iedereen zomaar op en in de privacy van bewoners of van gasten dus geschaad zou kunnen worden. Oké, okay, dus dit als er een brand is, of ik geef ze ook een andere toestand aan de toestand, ja, maar het doen. Ja, of maar de brand af. En dan. Uh...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 Nou, zoals je nu ziet hebben ze hier voor de oplossing gekozen om het schot weg te halen. Dus je kan nu weer een weg zonder obstakels zo naar het andere trap toe. En zo wordt het te zijn. Ja, het is inderdaad prima. zo'n zo uh, een goede samenwerking. Gewoon vriendelijk. Jullie doen we ook aan uh, west westen. Dus uh, hartstikke goed. Nou, de, wat uh, de situatie wel heel apart maakt is dat niet het hele gebouw alleen een hotel is.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 is dus niet het geval geweest bijvoorbeeld. Oké, okay, dankjewel. Edwin, wij zijn zojuist in een brandweerlift gegaan. Hoezo is dat bij uh, Hotel Bellers? Nou, we hebben in dit hotel we hebben we drie liften. Daarvan uh, hebben we één lift nu een brandweerlift gemaakt. Een brandweerlift wil zeggen, op het moment dat er een brandmelding komt... gaan automatisch alle liften naar beneden. Die kunnen vanuit uh, binnen niet meer bediend worden. De brandweerliften hebben een speciale schakelaar op zitten. Die halen met een sleutel om.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 Uh, sowieso al boven de 40 meter. Maar oh, dat zijn niet zoveel gebouwen in Zandvoort? Nee, we hebben in Zandvoort niet zoveel gebouwen die uh, brandverlicht hebben. Dus dit is misschien wel de enige brandweerlift? Nee, we hebben meer panden. We hebben ook nog bejaardentehuizen waar uh, minder redzame mensen zijn. Daar, uh, daar is ook een brandweerlift voor. Ja, gelukkig maar. Want je zult ook daar die mensen naar beneden moeten sjouwen moeten trappen. Dat is toch wel een andere zaak? Ja, dan heb je echt een probleem. Okay. En Trin, we staan hier uh, bij een, uh, ja, een, een grote uh, kast. Wat zit hier in? Nou, als we het deurtje op, op, open doen, dan zien we een uh, brandstaanvarspoel zitten. Dus je ziet het uh, symbooltje al zitten dat dat er is. Uh, vorige keer heb ik hem aangeschreven omdat hij niet gekeurd was. Nou, hoe weet ik nou wanneer hij niet gekeurd is? Uh -huh. Er zit een mooi geel stikkertje op.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 Als de slang niet te oud is of die goed werkt. Uh, dat zijn eigenlijk de dingetjes waar een bedrijf uh, naar kijkt. Bij brandweer doen dat niet. Wij als brandweer kijken alleen maar of het stikkertje erop zit. van wanneer die voor het laatst gekeurd is en wanneer die weer gekeurd moet worden. En als het niet zo is, wat doe je dan? Als het niet zo is, dan zet ik het op mijn controleformulier. Uh, dan, uh, dan moet de eigenaar van het pand zelf een bedrijf gaan uh, bellen. Om dat te laten uh, oplossen als probleem. En dat moet ieder jaar? De brandslanghouderspost moet het.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 nou, uh, elke dag uh, zit hier uh, BNV, er dus zit een vertraging in. S'avonds s en s'nachts niet. Er zit eigenlijk uh, niemand bij de receptie. Nou, die kan op dat moment niet kijken, dus er zit ook geen vertraging in. Dus, moment dat de, de stoom neerkomt, de melden wat dat geactiveerd. Gaat de installatie af en dan meldt hem door naar de brandweer. En de brandweer komt uh, s'nachts hier naartoe om te kijken wat er aan de hand is. Ik uh, had het over BHV, wat is dat precies? Het is de bedrijfshulpverlening. Dat zijn personeelsleden die een bepaalde opleiding hebben ja. gehad. Uh, die zijn hier s'nachts niet aanwezig. Ja, vandaar dat hier ook s'nachts de, de vertraging niet in mag zitten. En wat voor brandmelding is er in zo'n groot complex als uh, west -Westland? Ja, We hebben hier dus uh, rookmelders hangen. Uh, we hebben op de gang ook nog de handbrandmelders uh, hangen. Uh, wij zeggen ook vaak op het moment dat er echt brand is... Uh, ...druk ook de handbrandmelder in. Want die wordt niet zomaar geactiveerd. Een rookmelder gaat vaak over, je ziet het hier, de douchen of de roken. Maar een handbrandmelder... Uh, ja, die kan mijn hoofd inslaan instaan met bijvoorbeeld uh, ja en als er echt brand is, indrukken, dat geeft een speciale uh, alarm door. Op het moment dat uh, de installatie in vertraging staat en de handbandmelder wordt ingedrukt, overroelt u de vertraging, dus dan gaat hij automatisch door.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 Dus vandaar dat wij uh, altijd komen voor een naakcontrole. Maar het kan toch in de spouwmuren doorgaan hè? en dan zien wij als leven helemaal niet. Dus uh, zijn de, de buren zien. Ja, dat klopt. Dus uh, vandaar dat wij het dus altijd uh, eventjes een naakcontrole willen doen. Oh, perfect, dat is goed. Ja, dat vinden wij ook. Uh Burn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 Uh, de installatie is uh, dusdanig uh, geavanceerd dat op het moment dat er dus een, een melder verwijderd zou worden door een particulier voor werkzaamheden of wat dan ook, dan uh, meldt de installatie dat onmiddellijk van hé hey, ik mis een melder en uh, dat is op die en die locatie uh, op dat en dat tijdstip gebeurd. Dus de, de situatie is hier altijd 100% bewaakt. Ja, dus, uh, inderdaad door de brandweer, maar vooral door jullie want jullie moeten natuurlijk alle aanwijzingen wat Edwin hier allemaal vertelt. Uh, al enorm, maar...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 dat er geen ontheffing voor gegeven werd. Maar je moet gewoon inderdaad door minimaal dat je 65 zijn. Ja, het is uh, sowieso gewoon 55 is uh, voor het tegenwoordig nu helemaal afgeschaft. De mensen die nog die regeling hebben, die mogen eruit met 55. En voor de rest is gewoon sowieso 62. Mag ik in ieder geval heel erg hartelijk bedanken. Ik vond het heel erg interessant. Dit is even uh, het onbekende werk van uh, de brandweer. Ja, ik vond het ook heel uh, leuk dat de radio hier van een keer ook met de brandweer meegaat. En dat uh, mensen ook een andere kijk uh, op de brandweer nu hebben. Dankjewel. Graag gedaan.